Aan ik met het NOS-journaal. De Nederlandse man die gistermiddag in Oostenrijk zwaar gewond raakte tijdens het skiën... is overleden in het ziekenhuis, melden Oostenrijkse media. Het ongeluk was in een skigebied in Tirol. De man van 52 was met zijn vrouw en dochter aan het skiën... toen hij buiten de piste met zijn hoofd vast kwam te zitten in de sneeuw. Hij werd uitgegraven door reddingswerkers en nog gereanimeerd... maar later overleed hij in het ziekenhuis van Innsbruck. Bij het landgoed van president Trump in Florida is een gewapende man doodgeschoten door beveiligers. De man van begin 20 probeerde s'nachts het terrein op te komen. Trump was niet aanwezig. Hij zit in Washington. Volgens de Secret Service werd de man bij een poort van het landgoed gezien met een jerrycan... en iets dat leek op een jachtgeweer. Volgens de politie was de doodgeschoten man afkomstig uit North Carolina. Een paar dagen geleden was hij door zijn familie als vermist opgegeven. Demissionair premier Schoof bedankt iedereen voor alle steun, de aardige woorden en de opbouwende kritiek in de afgelopen anderhalf jaar. Dat doet hij in een video op sociale media. Hij vond het premierschap naar eigen zeggen niet de makkelijkste baan die hij ooit had, maar wel de leukste. Schoof vindt het jammer dat zijn kabinet de VIA niet heeft volgemaakt. Eerst trok de PVV zich terug en later NSC. Morgen neemt Rob Jette het premierschap van Schoof over. Go Ahead Eagles heeft thuis in Deventer met 4-0 gewonnen van Heracles. Dat daardoor laatste blijft in de eredivisie. Voor Go Ahead Eagles is het de eerste overwinning in een officiële wedstrijd sinds begin november. FC Utrecht speelde met 1-1 gelijk tegen Peck Zwolle. Eerder vanmiddag was FC Twente met 2-1 te sterk voor FC Groningen. Voor de Groningers was dat de vijfde nederlaag op rij.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 You rabbits and lumens. Elke zondag van 5 tot 6. Aan de Dompvloedslaan in Overveen zit een relatief klein woonwagenkamp... met zeven wagens en ongeveer twintig bewoners. Maar wel bewoners die het gevoel hebben... dat ze niet op de prioriteitenlijst van de Bloemendaalse politiek staan. Hun verwachtingen en wensen en ook zorgen... bespreek ik met een van de woonwagenbewoners, Ashley van Houten. Ashley, goedenavond. Hi, goedenavond. Ik vermoed dat maar heel weinig mensen weten... dat er aan de Domvloeslaan een woonwagenkamp zit. Of ligt dat aan mij? Nee, dat, uh, dat kan wel kloppen. De navigatie vindt het zelf lastig om, <laughs> um, om ons te vinden. W want Kan jij mij dan heel kort iets vertellen over de historie? Want we weten van het woonwagenkamp in Zandvoort... en die in Haarlem natuurlijk. Maar jullie zijn vrij... ja... meer bedekt dan? Ja, nou, wij zijn er veertig jaar geleden... of tenminste wij, toen was ik er natuurlijk nog niet... Maar uh, wij daar uh, ontstaan, wij komen wonen en dan zijn er ook wel echt uh, een heleboel coniferen omheen uh, uh, geplant. Dus wij zitten inderdaad erg bestopt. Alleen, um, ja, wij vinden het zelf een heel mooi plekje. Het is een doodlopend stukje, dus... Um... Ja, veilig uh, voor de kinderen om buiten te spelen. Dus wij zien het zelf niet echt als weggestopt, maar we zijn toen de tijd wel inderdaad echt weggestopt. Ja, voelde dat, ik bedoel meer dat je juist mooi verborgen zit en niet zo aan de snelweg zit, zo gezegd. Uh, maar jullie hebben, je ja. noemt zelf een mooi plekje, maar voelt het voor jou echt alsof jullie zijn weggestopt? Nou, dat was toen de tijd wel zo en dat wilde ik juist nu zeg maar zeggen. Zo voelt het voor ons nu niet, omdat wij vinden het een heel mooi plekje. Ja. Alleen het is heel moeilijk te vinden. Ja, ja, wat, geloof me, zeker in het geval van Google Maps... helemaal niet zo gek. Um, nee. Maar ja, aan de andere kant, jullie hebben, uh, jullie groeien. Hè? Toen, 40 jaar geleden, je zegt hetzelfde, jij was er nog niet. Jij hebt waarschijnlijk inmiddels ook kinderen. Klopt, ja. Uh, dus jullie uh, groeien. En uh, ja, waar je 40 jaar geleden nog mee wegkwam... jullie willen meer wagens, komen meer mensen bij. Um, hoe staat het er nu voor? Jullie wilden toen 16 wagens... De gemeente ging mee in Elfwagens. Ho hoe zit dat? Nou ja, de gemeente is op zich nog niet mee in Elfwagens. Uh, wij willen dat wel heel graag. Afgelopen dinsdag is er wel een positieve vergadering geweest... waarin zij wel nu uh, laten merken dat zij inderdaad ook plaatsen willen. Um, alleen dat is wel iets waar we al sinds 2018 mee bezig zijn... Um, en wat nog niet is gebeurd. Dus... Uh, ja, wij, wij willen het heel graag, maar er is tot nu toe nog geen uitbreiding geweest. Terwijl mijn moeder heeft bijvoorbeeld al vier kinderen... Uh, die nu allemaal al volwassen zijn en kinderen hebben. Uh, dus ja, het is, de nood is hoog. Ja. Maar uh, dat klinkt wel positief van afgelopen dinsdag. Ja, dat klinkt heel erg positief. Um, uh, wij zijn daar ook heel erg blij mee. Alleen het is nu, zeg maar, we zijn al acht jaar bezig en acht jaar lang zijn er al wel... ...loze beloftes gedaan. Um, dus vertrouwen hebben we er nog niet in, maar we, zijn er wel, uh, we hebben er wel meer hoop in. En het is ook wel een feit nu dat um, in 2026 moet er wat gebeuren van, uh, vanuit uh, de overheid. Dat, heeft, dat hebben ze echt aan de gemeentes uh, eist. Dus daarin hebben wij ook meer hoop dat er dit jaar wel iets meer gaat gebeuren. Ja, alleen omdat je natuurlijk al sinds 2018 hoort... ja, ja, ja, maar er gebeurt niks. Zolang die handtekening er staat, hang jij nog geen slingers op. Nee, precies. En... Um... Wat zijn dan nu de vervolgafspraken daarover? Want uiteindelijk, hè, je zegt het, het, het is vrij nijpend. Jullie willen uiteindelijk weten wanneer komen ze dan. Wanneer gaan jullie je handtekening zetten. We zitten in, in, in aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen. De meeste partijen zijn vooral druk met campagnevoeren. En ik denk dan toch minder met nou ja, dat woonwagenkamp die meer wagens wil. Ja, wat, wat, wat is nu afgesproken? Nou, op dit moment is er nog niks afgesproken. Alleen dat... Um... Zij, hebben, zij willen wel een motie heropenen voor Bleekersveld. Ja. Uh, daar um, lag een plan voor nieuwbouw. Uh, Toen tijd lagen er drie plannen en daar moesten ze over, uh, over beslissen. In, in een van die drie plannen kwamen wij ook voor. Dat waren, dan zouden er de vijf woonwagenstaanplaatsen bij komen. Dat plan is van de baan geveegd. Uh, nu zijn we daarop teruggekomen en nu willen ze wel graag een motie heropenen. Dus dat ze daar weer opnieuw over kunnen kiezen... En wij hopen dat natuurlijk heel erg dat dat allemaal doorgaat. Maar dan krijg je, help mij even, dan krijg je twee kampjes. Ja, ja wij, wij hopen dat er in ieder geval al vijf komen. En dan kunnen we weer verder voor, uh, voor de rest. Um, uh, maar twee, wij hebben ook aangegeven, kijk wij snappen dat elf uh, um, op één locatie dat dat misschien lastig gaat. Uh, dus wij zijn bereid om in alles mee te denken. Dus twee, uh, ja, zouden wij ook heel blij mee zijn. Ja. Um, Voel jij steun vanuit de politiek? Vanuit de politiek, vanuit Den Haag uh, wel. Um, vanuit de gemeente Bloemendaal wat minder. Alleen um, meneer uh, Sleewe, bijvoorbeeld van zelfstandig Bloemendaal, daarin merken wij wel echt dat hij heel erg voor ons op wil komen. Uh, nu afgelopen dinsdag hebben we ook wel gemerkt dat alle partijen um, nu wel echt mee willen werken. Alleen ja, dat is alleen nog maar afgelopen dinsdag geweest, dus daar... Ja, zijn wij nog wat voorzichtiger in. Ja, maar dat is, dat, die voorzichtigheid komt natuurlijk voort... omdat je vrij vaak wel de gesprekken hebt gevoerd... maar er weinig uitkwam. Of het werd van tafel ja, geschoven. Dus, zoals. Ja, dus. dus wat, wat hopen jullie? Wat is, wat is voor jullie het belangrijkste? En, en zeker in aanloop naar de verkiezingen? Wat wij hopen is dat er in ieder geval nu een, uh, voor dit jaar een uh, echt plan ligt en het liefst alvast een uh, begin van een, uh, een woonwagenkamp. En of dat nou uh, in één of twee verdeeld wordt, dat maakt niet uit. Maar wij willen het liefst echt graag die elf plekken. En dan willen we ook graag uh, dat daar dan al dit jaar een schop voor in gaat. Um, maar ook dat er dus voor de toekomst een, een, een regeling kan zijn. Dat er extra gebouwd wordt of dat uh, ja, daar afspraken over gemaakt kan worden. Omdat... Ja, uh, Kinderen groeien op, worden volwassen, krijgen ook kinderen. En zo ja, willen we niet elke zeg maar, gemiddeld twintig jaar weer dezelfde discussie gaan voeren. Ja, want die kans zit, zit er natuurlijk wel in. Op het moment dat je, nou je zegt dat al, jouw moeder kreeg vier kinderen. Jij krijgt kinderen, die krijgen kinderen. En, en, en dat is het mooie aan woonwagenbewoners. Die blijven heel vaak bij elkaar en ook in een woonwagen wonen. Dan is het, dan is het volgens mij... ...van belang dat er niet eenmalig wordt gezegd... ...oké, okay, je mag op Lekersveld... ...want daar zijn nog heel veel meer plannen voor... ...wat betreft de bebouwing. Dus daarom zouden wij ook graag voor de toekomst... En, uh, kijken of er een soort regeling uh, voor kan zijn... ...net omdat er zoveel procent... ...elk uh, jaar bijgebouwd moet worden... ...aan sociale huur... ...dat, dat wij ook zulke afspraken... Uh, ...dat er zulke soort regelingen komen. En is dat dan dinsdag ter sprake gekomen? Nee, dat is dinsdag nog niet... ...ter sprake gekomen... Um, maar nou ja, we kunnen natuurlijk ook niet alles tegelijk. Nee. Ben, ben jij hoopvol? Want je zegt, hè, ik wil niet te hard van stapel lopen. Maar ben je positief gestemd dat, zeker met eventueel een nieuwe coalitie... Nou ja, je hebt de steun van Rob Sleeuwen. Als die even enthousiast doet misschien dat er meer partijen... hun oren wat verder open zetten. Je had goede gesprekken met de verschillende partijen. Heb je in ieder geval goede hoop dat er meer naar jullie zal worden geluisterd... en dat jullie wat hoger op die prioriteitenlijst komen? Nou, nou af, na afgelopen dinsdag is de hoop er uh, zeker. Um, ook omdat ze nu echt al verplicht zijn vanuit de overheid. Ja. Dus ja, dan wordt het wel ook een soort van duidelijk... dat ze dit jaar echt wat moeten doen. En daar zullen ze natuurlijk wel naar moeten luisteren. Dus de hoop is er wel dat ze inderdaad ook ons echt nu gehoord hebben. Maar ook omdat het vanuit de overheid moet. Ja. E e e toch nog een vraag over... Uh... Woonwagenkampen, want wat is het wat, wat, wat ervoor zorgt? Hè? Dit is generatie op generatie. Ik ken heel veel mensen die in, nou ja, in een dorp zijn ge, uh, geboren en die kunnen wachten tot ze naar de grote stad kunnen. Wat is, wat is toch dat mooie aan, aan een woonwagenkamp dat ja, generatie op generatie blijft? Ik denk het uh, veilige gevoel um, dat je altijd je familie om je heen hebt. Uh, het is echt niet dat we bij elkaar de deur uh, platlopen, maar je bent wel altijd. Je kan altijd op elkaar rekenen. Um, en nou, omdat je gewoon bij elkaar staat, um, dat is waar, waar je mee opgegroeid bent. Ik ben opgegroeid met mijn neefjes en nichtjes samen buiten spelen en mijn kind doet dat nu ook met zijn neefjes en nichtjes samen buiten spelen. En dat is gewoon iets wat je gewend bent en je loopt. Hun kunnen de hele dag bij elkaar uh, binnen spelen. En ik denk dat dat iets is, ja, daar groei je mee op. En dat wil je gewoon nooit kwijt. Mooi. Mooi gezegd. Uh, van Hout, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit iets is wat na de gemeenteraadsverkiezingen weer wordt opgepakt. Uh, en dan ben ik heel benieuwd wat er uitkomt. Ja, wij ook. We hebben, we hebben in ieder geval wel goede hoop nu. Dankjewel en uh, fijne avond nog. Dankjewel, fijne avond. Hallo allemaal, dit is WGO Radio.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 Like the sailor said, folk oh, ain't that a hole in the boat. My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? The sailor said, quote, ain't that a hole in a bowl? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better or I'd be safe. Al een contactje gezocht met, uh, met Hilly Jansen. Dus Hilly, hoe is het? Hé, hey, dag hey, ben. Hilly. <laughs> uh, we hebben natuurlijk een, een aantal vragen. Uh, en die gaat uh, Carina straks met je doornemen. Uh, jullie doen nu voor de laatste ronde de kinderkunstlijn. Ja. Waarom stoppen jullie? Ja, ja jammer hè. Ja, uh, echt. We, we hebben het aangekondigd dat het dan er echt zo'n lading van, oh, waarvoor. Uh... Waarvoor stoppen jullie nou? Ja. Maar goed, het hele team uh, wordt steeds ouder. En we hebben het 27 jaar gedaan. 27 en, uh, jaar? Ja, en als je dan ziet van uh, die, die trap op bij de brandweerkazerne... en alles klaarzet, het is ongelooflijk veel werk. Ja. Marjan die staat er dan al om 7 uur s morgens...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 uh, ja, jullie zijn natuurlijk allebei zulke grote creatieve geesten... dat je, uh, dat je volgens mij uh, heel snel altijd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 En hij heeft natuurlijk het uh, um, logo gemaakt voor mm -hmm. de krocht. Uh, dag en nacht. Dus uh, we hebben ook allemaal t-shirts aan met uh, een Erik Kolen logo erop. Want hij <laughs> hey. heeft het logo van de krocht gemaakt. En dan denk ik: dit is ook een soort eerbetoon betoon aan hem. Ja. En dan komt hij met zijn bentje niets vermoedend in nou, de linker. Nou, wat een verrassing. Ook een cadeau ja. eigenlijk voor hem, hè? Ja.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 Ja. Morgen is. Als, uh... straks, ja, als straks de laatste weg gaat, die, die doen we de deur dicht en dan gaan we de stoelen weer neerzetten. 135 ja. stoelen voor uh, morgen, chess in Zandvoort. Och. Dat is hun eerste keer, dus ook feest. Weer feest, één groot feestweekend. Ja. ja, Hans Rijmers was hier vorige week en die heeft zijn hele programma al uh, uh, geënd met de nieuwe piano en zo. Dus uh, ja, maar er is natuurlijk wel de opening en dan moeten de stoeltjes weer teruggeplaatst worden. Dus hij heeft al een beetje aangestipt dat je niet vroeg thuis komt vannacht. Nee, en we waren hier al om tien uur. ik denk dat je zo'n dag maakt van twaalf, veertien uur. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, hetzelfde als En dan moet eerst de piano gestemd worden om half uur. Oh ja, Even een klus hoor, dit jongens. Ja, maar op een gegeven moment is het maandag. En dan hoop ik dat je dan niet weer zo'n hectische... Maar dit is ook genieten, toch jullie? Dit is ook, ja, maar hier heb je het allemaal voor gedaan. Daarom. En we wilden dit op 4 oktober doen. En uh, ja, dat ging toen niet door. Dus dit is vandaag uh, de dag waar je naartoe hebt gelezen. Ja, ja. nou, ik wens je ontzettend veel plezier. ook. En we ik hadden ook. het over de kinderkunst. <laughs> ja, geweldig. Houd uh, je ogen en je oren open voor alle <laughs> leuke dingen in Zantwoord. Nou, nou, nou, ik denk dat je... Kan dat maar af en toe vertellen ook, want... Uh, ja. uh, hè? Ja, dat kon ik zeker doen. In ieder geval uh, ontzettend dank voor 27 jaar kinderkunstlijn. Ja. Uh, jij nog uh, veel plezier vanmiddag en vanavond. En we zien elkaar zeker. Oké, okay, u is goed. goed. Dankjewel. Yes, Goedjes, Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. Where it began. I can't begin to know it But then I know it's growing strong it Wasn't the spring And the spring became the summer I've been Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. De Haarlemse wethouder Bas van Leeuwen verslikte zich zeer waarschijnlijk in zijn koffie toen hij zag wie in de Tweede Kamer voor en wie tegen hun plannen stemde, waar hij samen met deze 60 lijsttrekker Steven Jonker maanden voor heeft gelobbyd. Een meerderheid van de Kamer steunde hun plannen. Maar, zoals gezegd, er werd tegengestemd. Je voelt erbij al hangen, 26 D66 Kamerleden stemden tegen. Bas van Leeuwen, goedemiddag. Goedemiddag. Het lijkt me een hele vreemde gewaarwording. Aan de ene kant blij dat de plannen door de Kamer zijn. Aan de andere kant de verbazing dat je eigen partij, en jou als partijgenoot niet steunt. Eh... Um... Nou ja, eigenlijk ergens ook weer niet. Dus ik heb de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met de Kamerleden van D66, maar ook van de VVD, CDA en heel veel andere fracties. Um, en wat je dan ziet, is dat er eigenlijk wat er dreigt te gebeuren bij ons spoorwegemplacement, dat iedereen dat heel goed begrijpt. Um, en ik ben ook natuurlijk blij dat er een Kamermeerderheid is. Wat ik ook zie, dat er voor heel veel moties over spoor- en weginvesteringen uh, Kamermoties liggen. En dat eigenlijk de, de, de coalitiepartijen nu, dus CDA, VVD en D60. Denk ik, want het is natuurlijk vanuit, mij, vanuit Haarlem kijken naar Den Haag hebben gezegd van hé, maar wacht, um, we moeten eerst kijken wat echt noodzakelijk is. Um, want er liggen nu zoveel claims waar gewoon echt op dit moment het geld nog niet voor is. Is het dan bijna dat coalitie-oppositie zwaarder weegt dan partijgenoten? Uh, nou, wat je hierin ziet gebeuren is dat natuurlijk de partijen die nu met elkaar werken om het land te besturen, dat die kijken van ook hoe gaan we dit betalen. En dat vanuit de Tweede Kamer komen een tal van regio's, hè, dus uit alle delen van het land komen wethouders zoals ik met hun uh, lokale probleem. Dat dan de Kamer inderdaad, uh, natuurlijk heeft ook iedereen oor voor alle problemen. En dat deze partijen die nu inderdaad met elkaar gaan kijken van wat gaan we nu als eerste doen. Dat ze op dit moment zeggen, we moeten wel kijken waar we ons geld gaan investeren. En dat hebben we ook nog niet op een rijtje. Ja, dat is een duidelijke toelichting, maar toch kan ik me er niet aan onttrekken dat, nou ja, dat je op de bank zat en dacht, ongelooflijk. Ja, nou, vooral ten, ten aanzien van een aantal partijen. Dus ik ben de afgelopen maanden ook zelf veel in Den Haag geweest. Ik ben bij het debat aanwezig geweest. Dan zie je dat eigenlijk zowel op, uh, D66 als VVD, als CDA, als PvdA GroenLinks... Dat zijn eigenlijk de vier partijen. En natuurlijk de ChristenUnie, want de ChristenUnie heeft ook echt hard gewerkt. Hier. Zowel uh, onze raadslid hier Frank Visser als uh, Tweede Kamerlid Pieter Grimwis. Dan zie je dat deze vijf partijen keer op keer hier aandacht voor hebben gevraagd. Ja, dan dat bij de stemming dat het uh, niet unaniem wordt aangenomen... Maar dat het drie, in inderdaad coalitiepartijen, dat die zeggen van oké, okay, we moeten nog even een hand, een hand op de beurs houden. Ja, dat, dat uh, vind ik dat natuurlijk dat vanzelfsprekend jammer. Zeker ook omdat er eerst wel heel veel inhoudelijk aandacht was voor onze vraag. Ja, ja lijkt me een, een, een omschakeling daarin. Ja, nou, het, het is vooral heel jammer. Het is fijn ja. dat de motie is aangenomen. Um, het is ook heel fijn dat iedereen in de Tweede Kamer begrijpt dat uh, spoorknoop Haarlem heel belangrijk is. Ja, en dat de stemming zo aanpakt, ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad wel jammer. Ja. Um, terug even naar de plannen. Uh, zoals je al aangaf, de meerderheid stemde voor. Reden voor taart en slingers. Um, maar natuurlijk de essentie. Wat houden die plannen precies in? Kijk, om te beginnen helaas nog geen taart en slingers, want het is, het is pas een motie. Dus we moeten nog kijken hoe het, uh, hoe het kabinet, of de huidige staatssecretaris of de volgende, hoe die daarop gaat reageren. Um, wat is aan de hand? We weten, en daar zijn we al een tijdje over in gesprek met ProRail, we weten dat de Sporknoop Haarlem ver, verbouwd moet worden. Want de wissels die zijn er zo oud, die dreigen uit te vallen. En als de wissels uitvallen, rijden er ook geen treinen. De afgelopen anderhalf jaar, eigenlijk tot vorig jaar, zomer, najaar... waren we met ProRail in gesprek van dat wordt zo'n grote verbouwing... ...dan rijden er misschien al twee maanden geen treinen. Hoe gaan we dat met elkaar doen en hoe leiden we dat in goede banen? Gedurende dat gesprek kwam eigenlijk naar voren... ...dat ProRail het geld niet kreeg van het ministerie, van INW, van het kabinet... ...om die grote verbouwing te doen. En dat er alleen een kleine verbouwing zou komen. En wat is nou het stomme van die kleine verbouwing... En dan ga ik de directeur van ProRail quoten, die heeft het ook zo gezegd in de Tweede Kamer... ...dat we eigen spoorwegmuseum aanleggen. Want Wat we doen, we leggen dus wissels terug die er 50 jaar geleden waren bedacht. En met die wissels kunnen we niet de extra intercities die al voor uh, na 2028 en 2030 worden voorzien... ...want dan gaan er dus meer treinen zouden komen. Dat is ook al afgesproken door diezelfde Tweede Kamer met de NS. Dat zou dan eigenlijk niet mogelijk zijn. Ja, en voor mij als Haarlemse wethouder en ook voor de Haarlemse reiziger is natuurlijk gewoon super belangrijk dat die extra treinen in de toekomst komen. En als we nu een verbouwing gaan doen die maakt dat die extra treinen niet komen... ja, dat is wel een hele rare verbouwing. En wat ook nog een desinvestering, want dan ga je ergens in de komende vijf jaar... ga je nieuwe wissels die je net een paar jaar inleggen, ga je er weer uithalen... om andere wissels neer te leggen om die extra treinen mogelijk te maken. Dus wat wij hebben gezegd is, doe nou in één keer die grote verbouwing... en we snappen het beste Rijks over dat je bij krap bij kas zit... maar twee keer verbouwen leidt tot gewoon heel veel meer kosten en heel veel meer overlast... Dus doe het nou in één keer goed. En dat is ook de strekking van de motie die Christi-Unie heeft ingediend... en die dus een meerderheid heeft behaald. En nu is het hopen dat er uh, een staatssecretaris zit... die zegt van, hé, hey, verrek, ik ga er toch nog een keertje naar kijken. Ik ga kijken of we toch in één keer die grote verbouwing kunnen doen. Ja, en als hij, met een, uh, hij of zij met een uh, ander antwoord teruggaat naar de Kamer... dan is vooral voor ons als Haarlem zaak dat die tweede verbouwing... om die extra trein ook te maken... dat die tweede verbouwing wel in de programmering komt te staan. Want... Wij als Haarlem willen natuurlijk gewoon die extra trein hebben. Maar is de reden dat ze dus nu een kleine... Uh, hè, dus eerst een uh, kleine aanpassingen willen doen... Heeft dat dan, is dat gewoon een financieel dingetje? Terwijl het lijkt mij pennywise pound financieel. foolish. 100% uh, financieel en 100% pennywise pound foolish. Oh, nou dan hebben we dat ook weer opgelost. Um, maar goed, uiteindelijk uh, ligt alles nu eigenlijk bij de staatssecretaris? of. Ja. Um, hoe schat jij je kansen in? En ik weet dat iedereen gaat nu zeggen... Ja, er is geen glazen bol en dit is speculeren. Maar jij hebt je erin verdiept. Jij hebt met al die mensen gesprekken gevoerd. Hoe schat je de kansen in? Nou kijk, om te beginnen... ik vind het gewoon heel spannend. Ik merk dat uh, bij het ministerie dat hij ook zegt... van: ja, die wissels die er nu liggen zijn zo oud... we willen ook geen uitval bij treinen. Dus hij maakt zich ook hard voor het spoor. De staatssecretaris ook. Um, de vraag is wat nu nog kan. Want uiteindelijk is ook spooronderhoud... daar moet je jaren van tevoren... Op Europees niveau een gaatje reserveren om, de onder, om het onderhoud te mogen doen, omdat dit natuurlijk grote uitdienstname is. Um, en zij moet ook een aanbesteding doen voor een aannemer die dat uiteindelijk gaat doen. Dus het wordt spannend of zij nog inderdaad toch terug kunnen zaken naar die grote verbouwing. Zowel met, dat, ja, met die tijdslot die ze dus inderdaad uh, op het spoor moeten reserveren op Europees niveau. Als met die aannemer. Dus ik hoop in ieder geval dat uh, de staat zich daar eens nog een keertje gaat kijken naar. Want de Kamer zegt heel duidelijk: dit is echt kafka Dit is net echt uh, pennywise, pound foolish. Kijk hier alsjeblieft nog een keertje naar om in één keer die, die grote verbouwing te doen. Dat hoop ik ook als Haarlem. Ik denk wel dat het heel spannend wordt. Heel Even kijken, er liggen dus twee scenario's. Uh, kleine, grote uh, reparatie. Of in één ja. keer die grote. Los even van het geld, uh, want dat is essentieel. Maar voor de reizigers is gewoon trein op tijd, goede treinen, geen storingen. Precies. Waar moet ik bij welk scenario rekening mee houden? Voor de reizigers, hè? vanuit hun perspectief. Nou, kijk, voor de reizigers, als we één keer de grote verbouwing doen, dan hebben we één keer, waarschijnlijk in de zomerperiode, gaat de trein er langer uit. Dus heb je één keer overlast, maar dan ben je daarna voor de komende 30 tot 40 jaar klaar. Als we um, uh, de twee kleine verbouwingen doen, dan heb je twee keer overlast. Um, kost ook meer tijd, want dan moet je net wat je net hebt nieuw gelegd weer uithalen. En is het ook nog duurder. Dus dan, uh, en dan heb je dus ook nog inderdaad uh, dat als er meer reizigers komen, omdat er meer mensen met de trein gaan. ...dat als die, nieuwe, die tweede verbouwing nog niet geweest is, dan kunnen ook nog geen extra treinen rijden. Dus uiteindelijk is voor de reiziger, maak je één keer grote verbouwing, heb je minder overlast. En sneller, meer treinen. Dus dat is voor de reiziger, is dat wat ik wil. Daarom ben ik ook als uh, wethouder helemaal tot het gaatje gegaan. Ik heb we een hele dag in de Kamer gezeten toen het debat gevoerd werd... ...om de Kamerleden hierop aan te kunnen spreken. Uh, want voor de Haarlemse reiziger en iedereen die van Amsterdam naar Leiden reist... ...over Haarlem heen en, uh, en of hier overstapt... ...voor iedereen is die grote verbouwing echt beter... Um, ja, het wordt wel spannend of het dat nog gaat lukken. Um, wanneer krijg je uh, uitsluitsel hierover? Um, nou ja, kijk, um, er moet natuurlijk op, op moties gereageerd worden. Hoe dat nu precies gaat met de wisseling van de kabinet, weet ik ook niet precies. Dus ik hou uh, goed in de gaten welke brieven de staatssecretaris uh, op dit dossier allemaal naar de Kamer toestuurt. Want die zal hier ergens in de komende weken of maanden op gaan reageren. Uh, ik ben ontzettend benieuwd, maar ik denk dat uh, jij nog veel uh, meer benieuwd bent dan ik. En alle reizigers daaromheen. Het blijft gewoon een belangrijke ja, knooppunt, gezegd. Haarlem. Uh, heel erg bedankt voor je toelichting. Alsjeblieft. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 The things you know, he buys a diamond ring. You know, she said so. She's in love with me, and I feel fine.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 In She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Hallo allemaal, dit is WGO Radio. Een samenwerking tussen Haarlem 105 en Zek FM Zandvoort. Ja, je rijdt nu misschien langs de Amsterdamse poort en denkt... ja, dit is Haarlem. Maar ooit had de stad niet één, maar veertien stadspoorten. En die bepaalden letterlijk wie er binnenkwamen, wie er moest wachten... en hoe Haarlem zich verdedigde. Zak van den Boom die heeft al bijna duizend Haarlemse gevels met pen vastgelegd... en duikt nu in de geschiedenis van de muren, torens en poorten van de stad... Hij begon ooit als mediaondernemer, maar is nu de man achter de reeks Haarlem Moet Je Zien en het nieuwe boek Haarlem Vestingstad. Zak, goedemiddag. Hoi, hey, goedemiddag. Voordat we het over uw uh, nieuwe boek gaan hebben, kunt u eens een plek noemen in Haarlem waar u altijd even wat langzamer gaat lopen? Omdat die voor <lacht> u zo uh, bijzonder of mooi is, want uh, als ik al uw boeken zie, dan uh, bent u een behoorlijke fan van onze stad. Ik woon op de nieuwe Gracht en ik loop dus niet dagelijks, maar bijna dagelijks naar de Grote Markt. En dan kom ik langs drie huizen, waar oh, die ooit gebouwd zijn door meneer Slatter. Aan de linkerkant, de nummers heb ik niet in mijn hoofd, maar die is erin geslaagd om zijn hele familie op die gevel neer te zetten. Ik geloof dat er 27 portretten in die gevel zitten en het blijft leuk om naar te kijken, dus ik... Uh, Vertraag mijn pas altijd als ik daar langskom. En op de grote markt, zei u? Nee, in de Janstraat. Spreek. Oh, in de Janstraat. Oké, oké, oké. Dus uh, gewoon een goede tip aan de luisteraar. Als je vandaag even tijd ja, hebt of even morgen. Naar kijken, he. Even naar boven kijken, Even naar beneden kijken, naar boven kijken in Haarlem. Precies, daar zijn de mooie dingen te zien. Waar ontstond bij u nou het idee, het eerste idee. Ja, over die oude stadsporten van Haarlem moet een uh, boek komen? Ja, jee, dat is een interessante vraag. Dit is natuurlijk het negende boek wat ik maak. En uh, het vorige boek uh, heb ik alle huizen van de Bakenes getekend. En dan, uh, dan vraag je, wat ga ik nu doen? En, en, en ja, op dat moment vond ik het superspannend om te kijken... of het mogelijk zou zijn om alle poorten te reproduceren. Toen ben ik in het noord Archief gaan zoeken... en dat blijkt ontzettend veel beschikbaar te zijn tekeningen, uh, etsen, van al die poorten. Dus uh, dat was een begin. En vervolgens ben ik gaan kijken, is het mogelijk om de stadswallen te reproduceren? Uh, dus uh, om, om even de Noordwald bij de kop te pakken, die begint uh, bij de Papentoren, op de hoek van de papentoren West. Ja. Daar waar we meestal uit Amsterdam komend linksaf de stad in draaien. En dan, en dan kom je vanzelf bij de molen, daar aan. ...die samen met de Zanderstoren aan de overkant... ...de eerste poort, een poort vormde. Ja, en dan loop je naar de Janspoort, de Kruispoort... ...en dan ben je op de hoek van de kinderhuisvest... ...waar ooit een toren en later een molen heeft gestaan. Het is dus gewoon een heel mooi, heel mooi stukje Noord-Haarlem... Want de 1700 verdween toen ze gingen uitbreiden. En zo is het me gelukt om... De Westwal, de Noord-, de zuidwal en de Oostwal te reproduceren. met uh, al die poorten en torens. Ja, daar word ik natuurlijk heel vrolijk van als, als, als dat gebeurt, als dat lukt. is heel veel werk. Maar ja, op deze leeftijd is het natuurlijk hartstikke leuk om uh, een hobby te hebben. U heeft de tijd inderdaad, ja, dat begrijp ik. Waar, waar bent u nu ja. tijdens het, uh, het onderzoek hè, naar al die startpoorten en wallen. het meest door verrast geraakt? Ik woon in een, zelf in een huis uit 1710, vlakbij waar ooit de Janspoort heeft gestaan. En de Janspoort is uh, gesloopt aan het eind van de 17e eeuw. En uh, ik ben er bijna van overtuigd dat het mijn huis gebouwd is met uh, materiaal ah, ja. van die muren en die poorten. En wat mij dus verbaasd heeft, dat al die poorten die uiteindelijk allemaal gesloopt zijn, zijn op de een of andere manier allemaal gerecycled. Dus ook toen, uh, in de 17e, 18e, 19e, de 20e eeuw, begin 20e eeuw, of uh, sorry 19e eeuw, is al dat materiaal wat vrijkomt gebruikt om huizen te bouwen. Uh, dus dat ging niet ergens naartoe, dat werd allemaal opnieuw gebruikt. Ja. ja, dat vond ik eigenlijk toch interessant hoor, om, om dat te ontdekken. Precies, Dan dat sta je niet best stil. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk heel erg zonde hè, dat al die stadspoorten uh, ja, weg zijn gehaald. De bekendste is natuurlijk de Amsterdamse Poort. Maar ook daarna ja. is er vrij weinig gedaan om. Na die stadspoorten weer op een of andere manier levend te krijgen. Ja. Je ziet wel een aantal plakaten in de, op de grond liggen. Bijvoorbeeld, um, volgens mij bij de Janstraat zie je stenen liggen. In de Kruisstraat zie je ook een verwijzing naar een oude stadspoort. Ja, ja, ja. hoe, hoe komt het dat uiteindelijk al die stadspoorten zijn verdwenen... en er uiteindelijk ook niets meer vanuit his, historisch perspectief aan is gedaan? Nou, het, het, het, het feit dat ze verdwenen... Haarlem, maar dat geldt voor bijna alle steden in Nederland... hebben onder het juk... ...van die vesting uh, geleefd tot halverwege de 19e eeuw... ...toen uh, in Den Haag werd besloten om uh, de verdediging van het land... ...niet via de vestingsteden te doen, maar via wat we nu kennen als de waterlinies... ...op een heel andere manier. En toen verloren heel veel steden hun functie als vestingstad. En voor een vestingstad betekent dat dat ze... Het weghalen van de muren konden groeien. Ze konden ineens uitbreiden, want dat kon niet buiten de muren mocht niet gebouwd worden. Dus uh, het was een verademing en een opluchting dat die muren en die poorten weg konden. Dat, van praktisch. dat was een van de belangrijkste redenen. gewoon. Uh, en het was natuurlijk een kostbare aangelegenheid. Erg duur om die poorten te onderhouden. Want dat was ook een verplichting vanuit Den Haag. Alle stadsbronnen moesten meevertalen aan het onderhoud van de poorten. Ah, ja. nou, dus dat juk verdween. ...en Haarlem adem, ademde opgelucht... En he, he, eindelijk zijn we er vanaf... ...maar dat geldt ook voor plaatsen als Den Bosch... ...bijvoorbeeld, precies hetzelfde verhaal... ...overal in Nederland was men blij dat... Uh, ...het anders geregeld ging worden. Ja, ja u helpt ja. Met, dit, uh, met dit boek... ...om die stadspoorten weer levend... Uh, ...te maken, ja. misschien wel ja. uh, te houden... Um, ik heb het gevoel dat we, not, dat we dit nog te weinig doen. Ziet u dat ook zo? Kijk, wat ik net al gaf als voorbeeld... we hebben een aantal van die plakaten... maar volgens mij kunnen we nog veel meer doen... om die historie wat ja. meer aan te wakken... ook voor een nieuwe generatie. Ja, kijk, met de nieuwe 3D-technieken zou je zeggen... ze zouden allemaal op een redelijk formaat... gereproduceerd kunnen worden... en een mooi plek verdienen in... bijvoorbeeld, uh, wat hebben we hier in de Janstraat... de Janskerk bijvoorbeeld... Er zou meer aandacht voor kunnen zijn. Dat, die mening deed ik absoluut niet. De Haarlem heeft zoveel mooie, waardevolle historische gebouwen die verdwenen zijn. Die uh, aandacht verdienen. Dus uh, ja. ja, dat is zo ja. met Mijn volgende boek, waar ik, uh, wat je ook in de krant hebt gelezen. Gaat over de grachten van Haarlem. Oh ja. Het feit dat wij gewoon zonder nadenken over de gedempt oude grachten hebben. Ja. Niemand staat erbij stil, hoezo gedempt oude grachten? Ja, dat is een fantastisch verhaal. Dat dus, is, uh, daar, uh, het is leuk en dat is natuurlijk mijn, mijn hobby. Het is leuk om daarmee bezig te zijn en dat weer in beeld te krijgen. Absoluut. Uh, ja, dat is, een, ja. Uh, dat is een hele mooie hobby. Volgende week vrijdag wordt uw boek gepresenteerd in, uh, in de boekhandel. Ja. Uh, het boek heet Haarlem ja. Vestingstad. Kan iedereen hier, uh, hierbij zijn? Het is bij uh, de Vriestokken, hè? <laughs> Ja, ja, ja. Nee, het is gewoon het vrij toegankelijk. Als je die boek aan binnen binnenloopt tegen vijven... dan uh, hopelijk is er dan nog een stoel vrij... want ik denk dat het druk wordt. <laughs> nou, dat zal een goed teken zijn. Het boek is, ja. is dus binnenkort ook beschikbaar... met prachtige tekeningen. Zak, hartelijk dank en heel veel succes gewenst. Dankjewel. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. I'm